9 uur Raymond met het NOS Journaal. De dierenbescherming wil dat er een einde komt aan het afschieten van zwerfkatten. Jagers mogen zwerfkatten afschieten, maar soms zien ze gewone huiskatten die in een weiland of bij een bosrand lopen aan voor een zwerfkat. De dierenbescherming erkent het zwerfkattenprobleem, maar pleit voor diervriendelijkere oplossingen. De organisatie roept het publiek op een petitie te ondertekenen tegen het afschieten van katten. In Oostenrijk zijn de stemlokalen opengegaan. Ruim 6 miljoen Oostenrijkers kunnen tot vijf uur vanmiddag hun stem uitbrengen voor het parlement, de Raad. Volgens de laatste peilingen haalt de zittende grote coalitie van de sociaal-democratische SPE en de conservatieve EVP een krappe meerderheid. Zij willen graag nog eens vijf jaar met elkaar door, maar mogelijk is er toch samenwerking met een derde partij nodig. In de Indiase stad Mumbai is het dodental door een ingestort gebouw vastgesteld op 60. De autoriteiten zijn twee dagen na de instorting gestopt met het zoeken naar overlevenden. Het gebouw van vier verdiepingen stortte vrijdagochtend in. Ruim 90 mensen waren in het pand aanwezig. De meeste lagen nog te slapen toen het instortte. De afgelopen dagen zijn 33 mensen levend uit het puin gered. Sommige van hen zijn zwaar gewond. VN-chef Ban Ki-moon heeft in New York de Syrische oppositieleider Jarba ontmoet. De twee spraken over de aankomende VN-vredesconferentie over Syrië. Afgevaardigden van het regime moeten daar in gesprek gaan met de oppositie, maar die is erg verdeeld. Ban heeft Jarba gevraagd om samen met andere oppositieleden te kijken wie er moeten worden afgevaardigd naar de conferentie. De Britse premier Cameron gaat een controversieel hypotheekplan versneld invoeren. Het Help to Buy-programma zou pas in januari van start gaan, maar begint nu al komende week. Met het programma moeten starters gemakkelijker een huis kunnen kopen, doordat de overheid garant staat voor hun lening. Critici zijn bang dat het plan tot een verhoging van de huizenprijzen leidt. En dan het weer. Het is vandaag droog en zonnig, er staat wel wat wind. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het nos -journaal. Het voelt een beetje als een soort uh, omgekeerd met het oog op morgen. Binnen zitten Menno en Janine en Wouter van Dieren... en al die andere mensen van het Springtijfestival. En buiten mag ik nog even de sfeer van het wat uh, opsnuiven. Het water is uh, vergeleken met een uurtje terug alweer een uh, flink stuk verder uh, teruggetrokken. Vogels trekken met het water mee... De wulpen die jodelen iedere keer alleen maar als de microfoon dicht staat. Dat is een beetje jammer. Maar er zit hier aan de rand van een geultje zit een aalscholver uh, te vissen. Er lopen wat tuurluurtjes. Een paar rotganzen daar aan de andere kant van de geul. Het is, uh, Volgende week is het uh, nieuwe maan. Dus dan is het uh, hier echt springtij. Extreem uh, tijverschil. Dus, uh, nu is het nog wat bescheidener maar uh... binnen het komende uur nog heel veel springtijd. Ja, dat was Rob Buiten, die een beetje klonk alsof hij met zijn wat loopschoentjes te voet uh, weer richting Vastewal nee, gaat. Dat doet Rob altijd blootvoets. Ik zie hem, doet ik maar, altijd blootvoets. Ik zie hem er wel voor aan. Kokkels tussen de tenen. Uh. Op de schelling dus. We zijn te gast op het Springtijfestival. Ieder jaar komen hier alle sleutelfiguren uit de wereld van duurzaamheid bij elkaar. Om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken van deze tijd. Energie, voedsel, klimaat, economie. Kortom... Hoe zorgen we ervoor dat onze maatschappij niet piepend en knarsend tot stilstand komt... en dat we niet met z'n allen de ja, heleboel naar zijn grootje helpen? Ja, veel simpeler kunnen we het niet zeggen. De mensen hier die, die hier vier dagen lang over brainstormen en filosoferen... die verwoorden het natuurlijk wat poëtischer en diepgravender. En die hoort u zo met hun antwoorden als het goed is. Ik heb daar al Wouter van Dieren gezien, de grote voorman van Springtij. Wouter, waar zit je? Je hebt wel antwoorden, hè? Want we hebben net van Maarten Haier gehoord, niet I lullen, klikt. maar poetsen. Ruud Kornstra ook, die krijgen we ook straks aan tafel. Antwoorden willen we. Oké, okay, tot tien uur zitten we hier in de Stay okay in West. We hebben live muziek van Rooship, hoort u zo. En wie zin heeft, komt maar langs. Een beetje een oerrolsfeertje gelijk hier op uh, Terschelling. Uh, ja, en ze druppelen binnen hoor, hier in de zaal. Al die duurzaamheidsgoeroes. Uh, we zien al mensen van de Young Club of Rome. Dat zijn uh, jonge, ja, jonge gasten die zich bezighouden met de toekomst van de aarde. Bernice Notenboom, de klimaatjager. Bernice, ben je vanavond weer op tv, hè? Juist. Ja, juist bij de VP. Waar zit je vanavond? Groenland. Groenland. Nou, kunt u zien vanavond bij de VPRO. Oh. Maar nu zit ze hier. Uh, dat gaat dus heel... U, we hoorden de Shortcake Walk. Een levendige how-down van de Britse communist Sylvie Torch. Ja, behalve cranberries heeft ter Schellingen meer vruchten... die hier min of meer toevallig terecht zijn gekomen. Uh, bijvoorbeeld appels. Wie een beetje oplet, ziet overal hier langs de wandel- en fietspaden... appelboompjes en zelfs in een afgelegen duimpannetje... kun je er eentje tegenkomen. Maar hoe zit dat precies? Jeanette Paramoor maakt een wandeling over het eiland... en appelkenner Frits Doornenbal geeft uitleg. Zo, even een hapje appel, hoor. Wat voor appel heb je? Volgens mij is het een elstar. Oké. Okay. Want ik ben niet de enige hè, die hier appels uh, loopt te eten. Ja, wat er overblijft zijn vaak de pitten. En daar zien we natuurlijk wel de resultaten van. Dus hier in deze duinen zien we appelbomen van wandelaars. Ja. Die een klokhuisje hebben weggegooid. Ja. Het rare is dat uh, als je pit zaait uit een appel, dan krijg je iedere pit uit één appel. Dat is een andere appel. De pit uit deze Elstor. kan ja. een Golden Delicious of zo. Nee, nee, nee. Die brengt, die, daar, daar komt een appelras uit wat nog niet bestaan heeft. Oh. Dus net als jij en ik volkomen uniek. Nou, zie je daar aan de, tegen die daar, daar, 50 meter verder. Zie je hier gele appels eraan hangen? Dat is een boom. Ja, maar kijk hier vooral ook. Ja, hier voor ja. Ja. Een. Je ziet ze hier oh, die, overal. Onder zo dichtbij. Staat er een. Daar staan er nog drie verschillende. Ja. allemaal verschillende appels. Links Zelstra van de Stichting Fruit in Friesland. <laughs> allemaal appels. Ja, allemaal verschillende. Allemaal mensen die uh, toeristen die de appels hebben weggegooid. Oh ja. Ooit werden ze opgegeten door de konijnen. Ja, de boompjes. Maar, ja, de boompjes. Maar ja. sinds de ziekte mixomatose blijven ze staan. Zullen we eens gaan kijken? Ja. Naar Wat grappig Mooi dit Een Mooi langwerpig geel appeltje. Misschien heeft hij als voor uh, vader wel een golden delicious. Daar lijkt hij ja. wel een beetje ja. op, hè? Maar hij is wat toch weer heel anders. Hij heeft ja. weer een ander steeltje en een andere smaak. Je Ga je in bijten? Ga jij maar eerst. Ja? <laughs> ja, soms dan zijn ze nog niet rijp, maar je proeft al wel dat het, ja, de, de nee, smaak lekker gaat worden. een, een lekkere smaak. Wil ja? ik een stukje weer afsnijden? Ja, toen maar. Ik stopte Elster even in mijn zak. Dan proef je iets wat niemand eerder heeft geproefd. Oh ja. Dat is een uniek uh, exemplaar hier, deze appel. Hij is alleen een is wel... beetje klein, hè? Voor de ja. ja. snelle De bomen hebben het hier moeilijk natuurlijk. Ze ja. staan hier op puur ze, nou ja, De stammen zijn hier ook, uh, ook dunner dan dat ze bijvoorbeeld kleigrond zouden zijn. Ja. Het kan best een hele oude boom zijn. Hij is het echt zwaar. En dan toch nog zoveel. Appels. Ja, en dat toch He? nog zou ze best ja. doen. Deze is wat, deze wat hoger. Hoog. Ja, groene appeltjes met wat rood. Die er van net waren geel. Hè? Ja, deze is duidelijk nog niet rijp. Wie zou de vader of moeder kunnen zijn geweest van deze misschien appel? Misschien wel een koks. Ja, ja, en hè? ik zie die, die witte stipjes over in het rood. Ja. Dus dat noemen wij lenticellen. Dat zou we weer kunnen wijzen op een goudrenet, een, een ja. schone ja, van Boskoop. Ja. Ja. Jullie gaan hier uh, inventariseren hè, op dit eiland. Waarom gaan jullie dat doen? Nou ja, een appel die, uh, die er mooi uitziet en lekker is, die, uh, ja, die moet je niet, uh, die willen we er wel bij hebben. Oh, dus die gaan jullie dan wel weer uitvragen? We ja? ja, en eigenlijk staan hier misschien potentieel wel hele lekkere, nieuwe, vieze ja. rassen. Nou, ik vond die ene die eerst wel een kans hebben, ja, hè, die, ja, ja, ja. Dus die, die gele heb, die jij hier in heeft hand hebt. die mogelijkheden, ja. Oh, je hebt er ook een lintje bij, zie ik, ja. dus die gaat mee. Je moet eens dus ja. in de fiets als ze kijken, joh. <laughs> Oh, dit zijn ja, dat, wel dropjes. Dat is toch een lief appeltje? Ja, <laughs> Wacht, even, even. een mooie rode kleur. Een mooie strepen er doorheen. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar heeft er best wel van. Hè? Ja. Het, is, een, ja. een, het ja. is wel een nieuwe Het is mijn Elstar, uh, mijn jo, maar dan... Het is een echt leuk appeltje om naar te kijken. Hij is een beetje plat. Deze staat hier ook uh, uh, yeah, een beetje zielig te doen. Maar het zou dus wel een Elstar geweest kunnen zijn. Dat die zou, mijn, in principe uh, is dat mogelijk, dat, ja. ja. Want ze lijken er wel op. Dan, dan, zou, je, dan zou je het zijn uh, DNA-profiel <laughs> moeten kunnen bekijken. Hè? ja. Huh? Zal ik een kleine bijdrage aan de wetenschap gaan leveren met deze maar. elster? Ja, gooi hem weg. Ja. Het is organisch afval, dus mag, hè? Een beetje een ja, natuurlijk. Ja, nou, ik neem nog dus, één hap. Dan moeten we een afspraak ja. maken voor over de jaren 1520. Eens mm -hmm. even kijken. Ik vind dit wel een mooie plek hier. Ja. Doen? Doen. Ja, hoor. Gaat-ie. Onthouden waar die ligt? Ja. ja. Ben benieuwd. Nou, net Paramore, uh, happend en smakend ja. met onder meer uh, Frits Doornenbal. Uh, wij gaan luisteren naar muziek, want uh, Springtij heeft ook een, uh, een festivalband, een eigen huisband. En dat is uh, de Utrechtse band uh, Rosehip. Spelen een combi van uh, rock en zomerse pop. Maar ook echte luisterliedjes. Uh, ze beginnen met de Springtijwals, Rosehip. Rosehip met de springtijwals en de... straks horen we nog meer van Rosehip. Huisbind, dus een beetje een licht melancholisch en toch hoopvol uh, muziekje. Vond ik het een beetje het gevoel wat je misschien krijgt als je het nieuwe IPCC-rapport uh, leest? Hè. Licht melancholisch en toch hoopvol. Uh, ja, uh, dat nieuwe rapport, uh, het kan u niet ontgaan zijn, is dus uitgekomen. Het is 95% zeker dat de mens het klimaat beïnvloedt, zegt het IPCC. En de klimaatverandering zal grote gevolgen hebben voor het leven op aarde. Ja, voor duurzaamheidsorganisatie Urgenda was dat het moment om de staat voor de rechter te slepen. Marjan Minnesma van Urgenda vertelt waarom zij die stap naar de rechter wil zetten. En wij hebben nu die staat gezegd van ja, het is zo ernstig... dat je niet meer kunt zeggen van ja, we doen eerst even pensioenen en wat andere dingen. En dan gaan we zo nadenken over het klimaat. Nee, je moet nu binnen t, uh, tien jaar 40% CO2 gereduceerd hebben. Want dan... Nou, zitten we nog een beetje op schema om ergens uit te komen... dat het leefbaar blijft voor de volgende generaties. En doen we dat niet, wordt het echt een onleefbare aarde. En ook in dat rapport staan een hele reeks van voorbeelden hoe onleefbaar. Want de meeste mensen kunnen zich niet voorstellen wat dat is. En als je het hebt over meer stormen, meer borstbranden, et cetera... maar uiteindelijk gaat het vaak over voedsel. Als er minder water komt, heb je ook minder voedsel. Gaan mensen verhuizen, krijg je gewoon uiteindelijk oorlog. En ik wil zo'n aardbol niet nalaten voor mijn kinderen. We hebben natuurlijk vanuit agenda heel veel dingen gedaan... op het gebied van zonnepanelen, elektriciteit. Auto's. Dus we zijn goed bezig en dat blijven we ook. Maar zonder de overheid die ook gewoon een steentje bij gaat dragen... en veel harder aan de slag gaat, gaat het ons niet lukken op tijd. Dus daarom hebben we nu de staat gedaagd en gezegd... ja, door het niet te doen pleeg je eigenlijk een onrechtmatige daad. En op termijn ook schending van de mensenrechten. Dus overheid, wilt u maar zorgen dat u 40% CO2 reduceert voor 2020? Nou, Hadden jullie de staat al aangekondigd dat jullie zo'n stap zouden gaan nemen? En vervolgens kregen jullie een antwoord van de staatssecretaris Mansveld... Eh, beste Urgenda, we doen wel degelijk wat. Eh, we voldoen aan de Kyoto-doelstellingen... en bovendien moeten we niet voor de muziek uit gaan lopen, internationaal gezien. Ja, je moet eerst met de overheid in gesprek... voordat je zo'n dagvaring mag uitsturen, dus dat hebben wij gedaan. En de overheid zegt inderdaad van... ja, we zijn het met u eens, het is super urgent... maar wij gaan niet zoveel doen als u zegt... want wij willen inderdaad niet voor de troepen uitlopen. Nou ja, we staan helemaal onderaan in de rijtjes... dus dat vind ik nogal een om dat te zeggen... Maar wij zeggen gewoon van ja, je moet niet kijken naar wat jij nou toevallig wil omdat je andere dingen nu belangrijker vindt. Wij kijken gewoon naar die volgende generaties en hoe ernstig het wordt. En je hebt hier niet meer de vrijheid om te zeggen van ja, wij willen de aarde verknallen en ja, we zijn nu even met wat anders bezig. Dus wij willen gewoon toch die overheid manen om te doen wat nodig is en niet wat ze toevallig zelf willen of met elkaar afspreken. Hoe gaat dit nu verder? Wanneer staan jullie in de toga's? Nou, wij vragen nu eigenlijk mensen om mede eiser te worden. Om ook te laten zien aan de staat dat dit niet alleen iets is van Urgenda... maar van heel veel mensen die ook bezorgd zijn voor hun kinderen en voor de volgende generaties. Dus tot 15 oktober kun je op de website van Urgenda of wijwillenactie.nl je aanmelden als mede eiser En dan gaan wij namens al die mensen en stichting Urgenda die dagvaring inleveren op 23 oktober. En dan mag ook iedereen mee in Den Haag. Maar hoe gaat het dan verder? Komt er dan ook echt een rechtszaak? Ja, in het juridisch proces is het zo. Wij leveren nu dit in, meer dan 100 pagina's. Dus dat gaan ze lezen en dan gaan de juristen iets terugzeggen. Dan krijgen wij weer een pakket uh, terug. En dan mogen wij dan weer wat opzeggen. Dus het gaat een paar keer schriftelijk heen en weer. En wij hopen dat we dan uiteindelijk een keer in een echte rechtszaal belanden. Waarin we ook allerlei mensen kunnen oproepen om te zeggen... waarom zij tot nu toe niet voldoende hebben, hebben gedaan. en dat, Of ze echt dat risico willen lopen, wat wij lopen. En of ze dat willen en weten, dus doet. Kijk, als de staat zegt van ja, wij vinden het niet erg... dat eerst al die eilandstaatjes onder water komen en op de duur dat het hier ook heel ongezellig wordt, dan weten we dat maar. Dan kunnen we kiezen. Maar wij willen eigenlijk dat de staat met de billen bloot gaat en gewoon vertelt waarom ze niet doen wat nodig is. Ja, maar Jan Minnesma, um, u vindt meer informatie over hun uh, rechtszaak... tegen de staat op vroegevolgens.vara.nl ja, zoals eerder gezegd, we hebben live muziek vanochtend... van de Utrechtse band Rose Hip. Uh, het is een beetje de, de huisband van dit Springtij-festival, mag ik wel zeggen. En uh, ze gaan nu een favoriet spelen trouwens van uh, Wouter van Dieren. Een toepasselijk nummer, omdat het gaat over een toekomstland. Een bewerking van een oorspronkelijk nummer van Kurt Weil. En het is de Yucali-tango. Ro Rose hip, was dit een woord, zo meteen nog één keer. Organisator van het Springtijfestival, Wouter van Dieren kondigde hem al aan bij de opening. Martin Scheffer, hoogleraar aquatische ecologie aan de Wageningen Universiteit. Bekend van de zogeheten kantelpuntentheorie, die hij voor het verzamelde publiek in een loods aan de haven van Terschelling nog eens even uit de doeken deed. Jeanette Paramour loopt na afloop van zijn lezing met hem mee naar buiten om na te praten. Voor hoeveelste keer heb jij je kant op punttheorie nu uitgelegd aan een groot publiek? Oh, dat weet ik niet heel vaak. Heel vaak. Maar het is altijd een heel ander publiek. Dus het heeft ook altijd wel een ander verhaal nodig. Het heeft wel een beetje het effect van, uh, wat je bij popgroepjes ook wel hoort, van we moeten altijd hetzelfde liedje spelen. Mm -hmm. en Zelf zijn we met iets heel anders bezig, maar aan de andere kant is het ook uh, niet voor niets. Uh... Ook een soort kantelpunt eigenlijk, hè? want je had het al over mentaliteitsverandering en zo. Je moet dingen heel vaak herhalen voordat mensen in beweging komen, denk ik. Ja, herhaling is, is vaak wel, wel belangrijk, maar het is... Uh... Ook zou dat de tijd rijp voor een idee moeten zijn. Anders dan, uh, ja. kun je het nog zo vaak herhalen, maar dan ben je de beroemde roepende in de woestijn. Zeg ja. Maar. Ja. Nou is het grappige van die kantelpunttheorie dat het op allerlei terreinen geldt. Hè? Ja, dat is niet beperkt tot uh, het kantelen van een stoel of het kantelen van een, een meertje waar ik zelf veel onderzoek naar heb gedaan. Maar uh, dat kan natuurlijk van alles kantelen. Zeker publieke opinies kunnen kantelen. Uh, tropische bossen kunnen kantelen in een uh, savannatoestand. Uh, verschillende onderdelen van het klimaat uh, kunnen kantelen... Naar een, uh, naar een andere toestand, zoals moesoncirculaties. Kun je nou zeggen dat in die klimaatverandering... dat daar ook op een gegeven moment zo'n kantelpunt zich voor gaat doen? Nee, je kunt zeggen dat er kantelpunten aan zitten komen in het klimaat. Het is namelijk niet zo dat het klimaat één kantelpunt heeft... maar het is zo dat het, het aardsysteem, het klimaatsysteem kantel-elementen heet, wat ze in het Engels tipping elements noemen. Ja, dat is bijvoorbeeld het ijs op de Noordelijke IJszee dat verdwijnt. Dat zijn moessoncirculaties die stil kunnen vallen... waardoor de regen in gebieden als India en Zuid-China weg kan vallen. Dat zijn reorganisaties van oceaancirculaties... zoals het stoppen van de warme golfstroom. Ja, en die kunnen dat proces dus gaan versnellen? Ja, dat zijn een soort van... Dominostenen, die kunnen eigenlijk onafhankelijk van elkaar vallen. En sommige van die dingen betekenen... dat er misschien een andere steen ook gaat vallen. Maar dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat als één steentje valt... dat dat betekent dat de andere juist steviger in de schoenen komt te staan. Dus dat zit behoorlijk ingewikkeld in elkaar. Eigenlijk het enige dat wij zeker weten... Is dat er van die kantel elementen in het klimaat zitten. En dat weten we zeker omdat we heel goed kunnen reconstrueren dat er in het verleden heel wat gekanteld is. Zeg maar. Wat we niet zeker weten, is om te, te snappen of we in de buurt van zo'n kantelpunt komen. Ik dacht dat je net in je lezen zei dat er toch wel wat aanwijzingen waren waardoor je dat kon herkennen. Ja, nou dat kunnen we voor sommige kantelpunten. Maar dan moet je wat kunnen waarnemen van de fluctuaties in het systeem om zeg maar de temperatuur op te kunnen nemen. Zo, zo doen we dat. Mm. En nou is het zo dat de oceanen en de ijskappen... dat zijn hele trage systemen. En om daar voldoende informatie uit te halen... om te kijken of je bij een kritiek punt komt... heb je eigenlijk eh, duizenden jaren nodig. <lacht> Die hebben wij niet, want wij, wij duwen met grote vaart... <lacht> binnen een eeuw, zeg maar waarschijnlijk het systeem over wat kantelpunten. Dat kan bij het klimaatsysteem zo zijn... dat je eigenlijk voorbij bepaalde kritische grenzen bent... maar dat het systeem zo'n traagheid is dat je dat nog niet uh, ziet. Wat wellicht wel kan, is om te kijken of je dat in atmosferische systemen ziet. En dan praat je dus bijvoorbeeld over die uh, moessoncirculaties, over uh, hittegolven. Uh, en dat is omdat de, de atmosfeer die is eigenlijk heel snel. Van de een op de andere dag kun je een enorm temperatuurverschil hebben... kun je een andere wind hebben. Nou, dat is bij de zee niet zo. Dus we hebben, dus een van de hele moeilijke dingen bij het klimaat... is dat sommige dingen heel snel gaan... en andere dingen die zijn heel traag. En dat grijpt allemaal in elkaar. Jij pakt een fiets. Er staan er genoeg hier, zie ik. Ja, ja genoeg Jij gaat fietsen. even lekker een rondje... Even uitwaaien, ja. ja. En even, dan komen er vast ja. nog wel mensen op je af die meer willen weten Zeker. van die... Ja. ja. Ik ben zo weer terug. Kantelpuntentheorie. Mooi ja. woord. Ja, mooi, mooi woord, hè? Scrabble woord. Ja. Ja. Jeannette Paramoor met Martin Scheffer. Um, op de vierde editie van het Springtijfestival festival is een flink deel van Duurzaam Nederland vertegenwoordigd. Van klimaatwetenschappers tot het bedrijfsleven. Um, aan tafel een dwars van al die wereldverbeteraars. Duurzaam ondernemer Ruud Kornstra. Femke Groothuis van het X-Tex-project. Daar horen we zo direct alles over. Lin Zebeda van de Jonge Club van Rome. En natuurlijk Wouter van Dieren als geestelijk vader van Springtij. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Wouter, ja, vier dagen achter de rug nu? Uh, uh, gaat, gaat het goed met je? <lacht> heb je overleeft tot nu toe? Ja, ik heb ongeveer uh, de helpdesk heb ik natuurlijk veel moeten gebruiken om bij ja. te komen, dat begrijp je. En uh, ik heb nog een paar dagen hier om uit te rusten, maar dat is niet de bedoeling. We moeten gewoon weer door. Hè. Vanavond is die VPRO-uitzending, dus dan komt alle opwinding weer op ons af. Uh, ja. wat, wat, wat is voor jou een, een van, de van de hoogtepunten van deze afgelopen dagen? Er waren heel veel hoogtepunten. Mijn vrienden uit India, Kosla, prachtige toespraken. Van Weizekker, schitterend. Frans Lanting, de, de fotograaf. fotograaf voor het Wereld Natuurfonds. Een schitterende toespraak met prachtige beelden en metaforen ook uh, ockels die een prijs uh, kreeg. De um, toespraak zo. van Peter Bakker. Dus ja. allemaal inspirerende dingen. Is er al zo'n... Want ja. Martin Scheffer sprak er net over kantelpunten. Hè? Dat, er iets, ja. dat, er, dat er iets verandert, dat er iets in werking komt. Dat er een vliegwiel gaat draaien. I is er al zo'n moment geweest hier de afgelopen dagen? Nou, het belangrijkste is dat hier in uh, de, de duurzaamheidsbeweging... de enige nieuwe agenda voor de toekomst wordt gemaakt. De overheid doet dat niet. Het kabinet al helemaal niet. De VVD al helemaal niet. Want visie is verboden, dat weten wij. Uh, dat moet je hier op de Schelling zeggen. Dat visie verboden is. Je kijkt hier naar de horizon. Dus je weet zeker dat je iets aan de horizon moet hebben... anders, dan raak, je, anders dan raak je de weg kwijt. Dus uh, visie ontwikkelen, dat doen wij hier. En die boodschap komt zeker door, ook dankzij jullie. Dank je wel. Ja. En uh, een goed voorbeeld van zo'n visie, uh, Femke Groothuis... dat is jouw Ex-Tex-project. Uh, Ex-Tex, ja. het klinkt een beetje als een soort van alternatieve alimentatievorm... maar het is iets totaal anders. Nee, Leg uit. <laughs> Ja, X-Tex is het idee om het belastingsysteem aan te passen aan de uitdagingen van de 21ste eeuw. Je um, kunt zeggen dat in onze samenleving de belastingen op arbeid heel hoog zijn. Mm -hmm. En dat geeft dus een prikkel om met zo weinig mogelijk mensen te werken. En grondstoffen, aan de andere kant water en CO2, noem maar op, metalen, die zijn niet of nauwelijks belast. En die gebruiken we dus juist onbeperkt. Um, nou, we hebben te maken met enorme megatrends, klimaatverandering, grondstoffenschaarste. Er komen 9 miljard mensen op het feest van het leven en die willen allemaal een stukje taart. Dus uh, schaarste gaat alleen maar een groter probleem worden in de toekomst. En um, Eckart Winsen die legde, die, uh, stelde in 1990 al voor om dat belastingstelsel nou om te zetten. Omdat het nu een barrière is om banen te creëren en grondstoffen te juist te sparen. En met omzetten bedoel je letterlijk omdraaien. Hè? Dus ja. dat, dat de belasting zeg maar, op arbeid veel lager wordt en op grondstoffen juist hoger. Zodat je, om een heel concreet te maken, als je broodroosterstuk gaat... dat je hem laat repareren in plaats van dat je meteen een nieuwe koopt. Precies. Je krijgt hele andere consumptiepatronen. En het leven kan er ook een stuk leuker van worden... omdat dan ook aandacht betaalbaar wordt. En dat is weer heel prettig voor sectoren als de zorg, onderwijs, maar ook voor innovatie. Want dat is allemaal mensenwerk. En daar zit op dit moment dus juist een rem op. Ja, en voor de duidelijkheid, de belasting op arbeid wordt, zou dan verlaagd, verlaagd worden. He? Niet arbeid zelf. Want nee. als we nu al horen dat er in Qatar uh, duizenden mensen sterven bij de bouw van die absurde voetbalstadions. Dan zou je denken: ja, als we dus we ze nog minder gaan betalen dan. Uh, ja, nee, het is gaat om de belastingen, de premies, BTW, alles wat daar bovenop het loon van mensen komt. Ja. En dus de overheid zou eigenlijk niet uit arbeid uh, de inkomsten moeten halen, maar juist uit het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ja. niet van menselijke capaciteiten. En dat gebeurt nu eigenlijk niet of veel te weinig, want je, je had, ik begrijp dat je een mooi voorbeeld hebt van Shell. Ja. Nee, dat was meer Wouter die dat uh, had uh, genoemd, volgens okay. mij. Maar nou, um, kijk, voor even. bedrijven is het dus op dit moment gewoon een barrière om banen te creëren. En om die duurzame innovatie in te zetten. En um, als je die weghaalt, dan gaan ondernemers onmiddellijk kansen zien. En die gaan dus hun businessmodellen aanpassen. Dus een manier waarop ze geld verdienen. Dan gaan ze meer service verlenen. Dan gaan ze uh, duurzamere producten maken. Uh, bijvoorbeeld een sinaasappel uit Brazilië wordt misschien uh, een stuk duurder door de CO2 die het allemaal uitstoot als je dat vervoert. Maar een appel uit de Betuwe of van Ter Schelling wordt dus een stuk aantrekkelijker. Dus we krijgen een, een palet aan nieuwe keuzes. Andere keuzes. Ja. Die dus ja, duurzamer zijn, maar ook... Wouter, met... nou willen we toch heel even dat, dat voorbeeld van Shell horen. Want wat had jij daarover bedacht? Nou, het is heel simpel. Op het moment dat je de subsidies op uh, olie, gas, steenkool weghaalt uh, duizenden miljarden per jaar worden, worden dat soort grondstoffen gesubsidieerd. En uh, dat haal je weg, dan krijgen die uh, schaarse olie- en gasvoorraden veel hogere waarden, gaan langer mee. En je krijgt wereldwijd een beter zogenaamd level playing field. En dat is voor Shell helemaal niet nadelig. Die subsidies zitten vooral in de keten daar achteraan, om bijvoorbeeld te noemen de hummer. Dat, je kunt de hummer zien als de hummerisatie van de economie. Dat betekent, je hebt hele, hele kostbare olie en gas. En dat stop je in een, in een soort beest met een draaikolk in zijn tank. Dus waar ben je mee bezig? En met de X-Tex zeg je: ja, wacht even, dat gaan we niet meer doen. Die draaikols wordt vervangen door ingenieursintelligentie. En dat ding gaat daarna, voor zover je dat ding nou nodig hebt, 1 op 200 rijden, wat hij best kan. Ja. Dat is het verschil. En is dat voor Shell gunstig? Verkopen ze dan minder benzine of diesel? Ja, maar hun voorwaarden worden veel meer waard. Gaan veel langer mee. Ja. Ruud Kornstra, onder andere bekend van de, de Groene Zaak... introductie van de LED-lamp. Heb jij al een persoonlijk kant op punt gehad hier op het eiland? Um, nou ja, ik, het bijzondere vond ik uh, eigenlijk nu dat we uh, alle innovaties uh, die, er, die, we, die we getoond zijn en de afgelopen jaren getoond hebben, aangeven dat we er klaar voor zijn voor dat kantelpunt. Dus er is geen discussie meer over innovatie. Er is geen discussie meer over dat het anders kan. De, de, de paar bijeenkomsten die ik meegemaakt heb, is gewoon: het is klip en klaar duidelijk dat we het anders kunnen. Alleen we implementeren niet. En daar zit een ding. En dat is iets. Ik vergelijk het wel eens met de Toren van Babel. die maar gebouwd wordt. En er gaan jarenlang dingen naar boven. En halverwege. En hij groeit niet meer. Want die weg onderweg is. Alleen onderaan die Toren van Babel zit. een Ja, het Centraal Bureau voor de Statistieken. Zit er. Nee, het Centraal Bureau voor de Statistieken zitten tellen. Kijken eens wat er allemaal naar boven gaat. Hoe goed dat is. Maar het gaat naar niks. Het komt niet meer omhoog. Dus ik denk dat het woord groei eruit moet. En overal waar groei staat vandaag in de politiek, als we daar het woord vernieuwing neerzetten, dat is eigenlijk wat ik hier, van uh, ja. mijn grootste ervaring, vernieuwing is het belangrijkste. Het tweede wat ik gemerkt heb, dat het meer dan ooit zo persoonlijk geworden is. Ik heb, uh, ik heb zelfs Wouter van, uh, twee keer zien huilen de afgelopen. En ik, ik ben maar twee, weken, twee dagen geweest. Zien huilen? Ja. Ik heb het maar twee keer gezien Wouter, was het vaker? Uh. Wouter grijpt het nu bij de arm. Nou ja, nee, maar het geeft iedereen grijpt het aan. Iedereen is het, of het is, uh, ik had het net over, is het nou frustratie of is het, of is het iets wat. Nee, we nou ja, moeten... ik kan me voorstellen, want je, hebt, je komt op ja. veel van dit soort bijeenkomsten. Ja. We hebben jou ook vaker in vroege uh, ja. te, te gast gehad. Dan kwam je weer in je elektrische uh, sportauto. Dan had je weer een nieuwe lamp. Ja, en steeds uitgelachen aan uh, het begin. Maar, maar, nou, nee, oh, nee. nee God, niet, niet door maar, jullie, niet maar, door, maar, in de, door, maar. De, door de wereld ja, wel. Ja. Ja. En, nee, maar we je, je zegt zelf de techniek is er we zijn er helemaal klaar. Of het nou lampen zijn, in fabrieken, of transport. Maar het moet nu gebeuren. Dus aan de ene kant is het prachtig verhaal. Maar aan de andere kant zou je er bijna ook gedemotiveerd van raken. Van waarom gebeurt het nu niet? Want Ruud, dan volgend jaar hebben we jou weer te gast. Ja, dat is goed. Nou, ik denk dat er een paar dingen aan het veranderen zijn. Er komt een generatie aan die waar wij nu elkaar gaan uitleggen... wat we anders moeten doen. Die denken, ja, leven toch al lang. Dus dat is mijn hoop. Het tweede is, er komt toch een... Ik heb vorig jaar hier een pleidooi gegaan houden voor het verzet... Echt het verzet tegen de agressor. En ik ben tot inkeer gekomen. Ik denk, we moeten gaan verzoenen. We moeten het doorgaan hebben. Wat Wouter net zegt, Shell hoeft voor mij niet tegen de grond. Dat is moeilijk om over mijn lippen te krijgen. Maar dat, dat Shell moet snappen dat... En dat vond ik zo'n mooie uitspraak gisteren van de man uit Indonesië. Die zei, een voetbalwedstrijd eindigde in Indonesië steeds 0-0 of 1-1 of 2-2. Want waarom deden ze dat? Ja, dan, als er een winnaar is, is er ook een verliezer. Ja, en dat vond ik ja. zo mooi. Was, is dat is dus Willy Smith uh, ja, ja. Het is in de transitie waarin we nu een transitie naar duurzaamheid maken, zoals wij hem voorzien, het paradijs op aarde, hoeft er geen verliezer te zijn. Nee. Maar tegelijkertijd gaat Marjan Minnesma van de agenda de staat aanklagen omdat er meer moet gebeuren om ons klaar te maken voor duurzaamheid. Tuurlijk. Voor een duurzame ja, samenleving. Ja, heel goed. Oh, dat dan wel? Ja, natuurlijk. Ja, we ja. moeten wel aan alle kanten duwen, maar uiteindelijk merk je wat hier gebeurt, is dat het heel erg naar jezelf gaat. Dat ga je zelf bepalen. Dat ja. ga je zelf doen. De besluiten die je zelf gaat nemen en die groep die anders gaat besluiten wordt steeds groter en exponentieel groter. Ja, Lin en dan nog in jouw kans om de te zeggen. Ja, ja de inderdaad, voor mij is het Daar ook is het. vrij logisch. Lin, wacht even, want ik introduceer je nog even, zodat de luisteraar ja. ook weet naar wie we luisteren. Lin, jij bent van de de, de jongere club van Rome, eigenlijk hè? De, de oude club van Rome, 19. 72 jaar Heel lang geleden. Ja, die toen de grenzen aan de goede wilde ja. aangaan, Heel lang. Ver voor jouw geboorte. Ja. Ja. Van, waar, van wanneer ben jij, Lin? Ik ben van 85. Ik ben best wel een bejaarde jonger, hoor. Maar niet zo heel uh, piepjong meer. Maar 28. Dat doet ons nog, nog meer pijn, ja. als je dit ja. zegt. dat het al. niet bedoel. Au. Oh. Dankjewel. Nee, maar Lin, Ruud zegt van ja, misschien is het wel aan, aan de jongeren. Hè? Want de ouderen hebben dit natuurlijk, a, veroorzaakt. En b, zijn nu heel erg aan het nadenken over hoe en wat. En, en overleg en inspiratie. Uh, wat denk jij nou, dat? Ja. Nee, ik denk niet dat het alleen aan de jongeren is. We moeten het wel echt samen doen. En iedereen heeft er een verantwoordelijkheid in te dragen. Maar ik denk wel dat de jongeren gewoon er al mee bezig zijn. En hoeven er ook niet meer zoveel over te praten of over na te denken. Maar het, het gebeurt al. Ik, ik leef al in een wereld die, uh, die het wel gaat redden naar mijn idee. Ja? Ja, zeker. Maar hoe en... geef je dat vorm dan? Um, nou, ik doe vele pogingen om... Uh, de wereld uh, te redden op verschillende manieren. Ik ben hier inderdaad met de Young Club of Rome... en dat is een netwerk van allemaal fantastische jonge mensen... die echt hun streep al hebben verdiend... en die op allerlei manieren bezig zijn ontbossing tegen te gaan in Ethiopië... of elektrisch rijden te bevorderen... of uh, elektrische taxis in Amsterdam uh, te laten rijden, et cetera. Dus daar... Ja, uh, nou, en elkaar echt vooruit te helpen daarin. En ikzelf, um, ik, ik ben ondernemer, ik heb een bedrijf met nog meer anderen. En uh, wij zijn eigenlijk een soort innovatiefabriek, komt elke keer wat anders uit. En dus we zijn echt allerlei dingen aan het uitproberen van hoe moet die nieuwe wereld eruit zien. En uh, ja, wat er voor Ik ben ook betrokken bij True Price, dat is een mooi initiatief. Um, waar we bezig zijn om consumptie en productie te verduurzamen. En nog een, ja, op al, er kan zoveel, je kan zoveel verschillende manieren bedenken om ja. aan datzelfde grote, hogere doel bij te gaan. Ja, en dat grote, hogere doel dat is één ding. En de droom, maar je zegt ook, er kan zoveel. Is dat zo? Ja. Zit, zie je minder beren op de weg misschien dan. Nou, er dan er de is Ik zie misschien? echt, een, Als we het over tipping points hebben, dan zie ik echt een soort fundamentele verschuiving gebeuren in een in, in maatschappij. Dat we die grote, bijvoorbeeld dat, um, ja. Delen is een hele belangrijke denk ik. dat we hebben, hebben, hebben, hebben, wat de generaties hiervoor heel goed hebben gedaan cultiveert eigenlijk, dat ja. dat echt wel een beetje uit Allemaal is. Allemaal een eigen auto. Ja, Precies, hè? ja, ik rijd elke dag rond in Amsterdam in een car to go. Je, met 300 andere mensen, of nee, met 10.000 Amsterdammers deel ik 300 autootjes. En dat is alleen maar le elektrische auto's. En dat is eigenlijk al normaal voor jullie. Precies, Terwijl ja. Wij, wij hebben, oh, ah, een auto delen. Goh, ja, ik denk, als je ja. in Amsterdam pak dan de fiets, denk ik, maar... maar... Ja, oké. Okay. Yes, Janine. Yes. Yes. Ja. Zo, zo oldschool zei school cijfers, dat. Oké. Okay. Op de we, hier hier op de Schelling hebben we 600 landrovers, en zijn we per hoofd van de bevolking de meest vervuilende automobilist. Hier op dit eiland. Alleen oh. hebben we er geen last van, omdat het heel snel wegwaait. Nou, we gaan er zo meteen over uh, doorpraten. Het, het, het mooie was, uh, een paar jaar geleden zei Wubbel Okkels... Uh, het woord oliedom is een Nederlands woord. Hè? Oliedom, oliedom, dat heeft Wubbel ooit bedacht. En we wisten het als Nederlanders al. En mijn zoon, die is, hij is iets jonger dan, dan jij, hij is 21. Ja. Die zei, pap, ik heb voor jou een... ik heb namelijk twee elektrische auto's. En toen zei hij, ik heb voor jou een ander woord, dat is eigendom. Oh. En hoe uh, ja, waar is dat. Laten we daar dat eerste deel even mee, mee afsluiten. We spreken ze, jullie direct uh, weer. Maar we gaan eerst weer even luisteren naar onze... We noemen het nu ook maar gelijk onze huisband. Uh, en hierop springt hij Rosehip. Met, zal ik ook zeggen wat ze gaan spelen. Zonder jou, van Annie M.G. Schmid. Rosehip. <zul> De wereld is wonderlijk leeg zonder jou. Er staat maar zo weinig meer. De hemel is al door zo hinderlijk blauw. Waarom? Wat heeft het voor zin? De wereld zit zachtjes te zingen in het groen. Voor mij hoeft die heus zo zijn best niet te doen. De wereld komt vol van geluk zijn, maar nou. jou nog een lente bestaat met ooiepaars en met bloemen dat er een meidoorn in bruidstooi staat is zonder meer taktloos te noemen en wat is het nut van een lindenlaan als wij er samen niet langs kunnen gaan langs alle heggetjes bloeit wilde rood Nutteloos, nutteloos. Matthijs Begijn, dan de Zang voor Zijn Rekeningen. Verder hoorden u Heather Leslie, Niels Jonkers, Rogie ging rond. Zeevat en Jeroen Knoef, oftewel Rose Hip. Graag nog een applaus voor onze wens. Op deze vierde editie van Springtij heeft de organisatie een primeur. Voor het eerst reiken zij een prijs uit... aan iemand die zijn leven en werk in het teken van duurzaamheid heeft gesteld. En deze eerste Brandarisprijs, want zo heet hij, wordt uitgereikt door Marianne Berendsen... lid van de Raad van Toezicht van Springtij. En zij vertelt waarom het de Brandarisprijs is genoemd. De Brandaris is een schitterende metafoor. Een personificatie van degene die de prijs heeft verdiend. Wonder bestaan niet... Maar uitzonderingen wel. Voor Wubbo is uitzondering niet gelijk aan onmogelijk. Integendeel, hij heeft dat al zo vaak laten zien. Daarom is Wubbo een brandaris op de rots in de Nederlandse duurzaamheidsbranding die springtij wil zijn. Ik heb drie getuigenissen. Één als natuurkundige, één als ruimtevaarder en één als. Mag ik het zeggen, kankerleider? Ja. Ik denk dat de aarde wat er aan de hand is, het best vergeleken kan worden met kanker. Kanker heeft een waanzinnige eigenschap om via allerlei trucendozen voedsel naar zich toe te halen. De resources, de bronnen. De bronnen die worden weggehaald daar waar ze eigenlijk nodig zijn. Nou, dat doen we ook. Kanker die maakt nieuwe bloedvaartjes aan, opdat er allerlei wegen komen, zodat ze zelf in het centrum staan. Het lijkt wel op hele grote steden. Die als het ware de omgeving gewoon volledig leegzuigen via allerlei banen en wegen die naartoe gaan. En allemaal producten en energie halen daar waar het eigenlijk nodig is. Kanker heeft ook een truc om zich te beschermen tegen het immuunsysteem van het lichaam. Als je de wereld ziet als een wereld die aan een ziekte leidt die kanker heet. Dan kan je een vergelijking maken. Oef, dat is ook een beetje moeilijk. Met jezelf. En ik heb dus geworsteld met de vraag van hoe ga je met kanker worden? Je begint natuurlijk rauw, maar niet te lang. Daarna, ja jongens, ik bedoel, het leven is fantastisch, allerlei dingen zijn mooi fantastisch. En waar haal je de kracht vandaan om uiteindelijk toch in het gevecht te gaan? Of althans, zo te doen dat je daar zo min mogelijk last van hebt. En het heeft te maken met een soort mindset. We hebben namelijk de techniek om duurzaam te worden. We hebben de mogelijkheden om duurzaam te worden. We hebben genoeg energie om duurzaam te worden. Die zon die geeft ons 8000 keer meer energie dan we nodig hebben. Maar toch gebeurt het niet. Dus er mist iets. Ik denk dat uiteindelijk er een geloof nodig is om de mensheid de goede kant op te krijgen. Naast alle andere fantastische dingen die we hebben, grote bedrijven die de goede kant op gaan. Producties, technologie en noem maar op. Wat ik moet hier zitten. Als iedereen daar echt in gelooft... nou, dan denk ik, dan worden we toch echt al een keer duurzaam. In ieder geval is het voor mij de manier om om te gaan met mijn kanker, en het wordt de manier om om te gaan met duurzaamheid. Ik weet niet of je een beetje meevoegt. Hoe mooi. Ja. Het doet. Ja. Dat is. De om te beginnen felicitaties. Voor deze eerste Brandarisprijs. Dankjewel. Ja, met een uh, emotionele speech uh, uh, erachteraan. Je vergelijkt uh, de wereld, de toestand van de wereld, uh, klimaatverandering met, met kanker. Ja. Uh, nou, daar ben je zelf heel open in en uh, zelf aan leidt. Mag ik vragen hoe het met je gaat? Ja, beter. In de zin van het gaat nu beter dan een paar maanden geleden. En uh, daar ben ik heel blij mee. Dus uh, ja, ik kan sowieso nog wel een eentje door op deze manier. En uh, wie weet dat uh, in de tijd toch wel weer ergens nieuwe mogelijkheden komen. Je hebt uh, de Brandarisprijs gekregen met in het juryrapport ook uh, de opmerking... dat je als een, een Brandaris, als een, een optimistisch baken in een, een sombere wereld uh, staat. Waar haal je dat optimisme vandaan? Nou, ik vind sowieso dat optimisme een verantwoordelijkheid is. Dus je moet maar net zo lang aan jezelf gaan werken totdat je optimistisch kan worden. Uh, het is ook een kwestie van... van, van uh, ja... Instelling. Je krijgt op een gegeven moment... Uh, natuurlijk, ik heb ook momenten dat je nergens meer in gelooft... omdat je neergeslagen bent... omdat je nog weer hoort hoe erg het is met de aarde. En dan, maar dan zeg je, ja, maar dat heeft geen zin. Je kan alleen maar winnen als je optimistisch bent. En, je, en, en het is ook belangrijk dat je open blijft staan... en dat je dus mogelijkheden ziet. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde... en dan willen we namelijk er goed uitkomen. En uh, ja, dus, dus dat is belangrijk... En, en, uh, ik, uh, ik oefen mij daar zelf ook best wel in. Dat, dat optimisme wat je, wat je zegt dat onze plicht is, mm -hmm. proef je dat hier ook op op uh, springtijd? Ja, in, in ieder geval, je kan het heel duidelijk uh, uitstralen hier. En, en, en zoals je hier in, in, de, in de duinen en op het strand van Terschelling bezig bent, dat is, dat is zo stimulerend. En, en waar het dan vooral om gaat, en daar geloof ik dus zelfs steeds sterker in is dat de mensen doorkrijgen dat wij een onderdeel zijn van de natuur... dat wij een onderdeel zijn en het resultaat zijn van een hele lange evolutie... die ontzettend waardevol is. En die je moet gewoon, daar moet je gewoon zoveel van gaan houden. Het is gewoon eigenlijk liefde moet je ontwikkelen... zodat je zegt van ja, maar die moet er morgen nog zijn... en overmorgen nog zijn en voor mijn kleinkinderen nog zijn... en dan heb je de basis van duurzaamheid te pakken. Dankjewel en uh, nogmaals uh, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, het is dat stilte op de radio niet werkt. Maar anders zou een gepaste stilte misschien wel heel erg mooi van toepassing zijn hier. Ehm, aan tafel nog steeds duurzaam ondernemer Ruud Kornstra. Femke Groothuis van XTEX Project. Linze Beda van de Jonge Club van Rome en Wouter van Dieren. Wouter, Ruud zei net dat, jij, dat hij je twee keer heeft zien huilen. Was dit een van de twee... Um, ik dacht dat het een keer of vijf was. Dat ik... Ja, maar ik heb niet de hele tijd in je nek gezeten. Ik heb het oh, okay. twee keer gezien. Het was een heel ontroerend moment. Ja. We, hadden, we hebben niet van tevoren verteld dat hij die prijs zou krijgen. Ik had gezegd, je krijgt twee, drie minuten om nog wat te mogen zeggen. Maar het was duidelijk dat hij uh, die boodschap zo diep in zich heeft. En die, die drie, vierhonderd mensen die daar zaten te luisteren... die uh, zaten te luisteren naar een nieuwe berg een nieuwe bergreden. Ja. Zo werd het genoemd. Eerst Peter Bakker. En Peter had het steeds over dat nou, duin als een tnt. berg. Ja. Topma van TNT en de World Business Council for Sustainable Development. Mensen zitten tegenover op, op een duin. En hij noemde het een berg. En toen kwam uh, Wibbo met deze boodschap en Dat was nog eens een keer de bergreden. Ja, dat zijn metaforen die natuurlijk ja. niet gering zijn. Het bijzondere van Wibbo is natuurlijk dat hij uh, uitgerekend iemand is... die de afgelopen jaren heel concreet bezig is geweest met die duurzaamheidsdromen. Met zijn dus superbus en ja, die geldt, hele mooie dat boot. Dat allemaal. Dat geldt voor ons allemaal. Wetenschappers schrijven natuurlijk rapporten. Dat, dan denkt iedereen, die zijn niet concreet bezig. Dat is niet zo. Uh, er wordt gemeten en, en er wordt de, over de hele wereld gereisd... om te kijken wat er gebeurt. En dat doen we allemaal. Dus het hele idee van concreet... dat geldt voor, voor Femke ook met het uh, ombouwen van het belastingstelsel. Lin met al die activiteiten. Ruud met zijn onderneming. Ja. Ik draag trouwens op dit moment een brandneteltruik. Weet je, kennen jullie dat? Netel. Netel, ja. ja dat ja. vervangt katoen. Uh, dat is ook alweer bezig zijn. Uh, Pop Krabas die loopt hier rond, de uitvinder daarvan. Dus bezig zijn is ja. niks bijzonders. We zijn allemaal met het onderwerp bezig. Toen ik de grens aan de groei uh, tientallen jaren geleden op de wereldkaart zette... want dat is hier uit Nederland begonnen... was dat natuurlijk niet alleen maar een boekje schrijven en een rapport uitbrengen... maar dat was één grote gigantische missie waarmee je bezig was. Dus doen en concreet is ja. gewoon voor ons allemaal dagelijkse praktijk. Ja. En is het ook praktisch haalbaar? Kunnen wij de wereld kleden? Jij ja, Je het ruim, je hebt hennep. En. Kunnen wij de kleden, wereld kleden en voeden... en van energie voorzien op, op die duurzame manier? Ruud, Ruud, knikt, nou, Ruud, Ruud knikt van knikt ja. Van ja. Ik, ik zeg dat dat niet zo is. Um, kijk, het hangt er vanaf welke getallen... en welke consumptie van de bevolking. Als iedereen een Amerikaan het Amerikaanse niveau wil hebben... dan heb je vijf planeten nodig, uitgesloten... met wat voor technieken dan ook. Um, dat wil zeggen, als je een enorme ombouw doet naar uh, een andere vorm van uh, grondstoffengebruik, zoals Femke bepleit, dan kom je een heel eind. Maar de grote beperkende factor is de bodem. En zo zolang wij uh, honderdduizenden voetbalvelden per jaar een vruchtbare bodem verliezen, kun je niet meer, hoe je het keert of wendt, dan anderhalf miljard mensen voeden. Daar zit de beperking. En de beperking zit dus in de manier waarop iedereen consumeert. Als het zo is, de schelling met zeven landrovers per gezin. Ik begrijp het ook waarom ze die dingen willen hebben. Want het is hier op het strand zo groot en zo wijd en zo schitterend. Dat is mooi, vooral in de winter door de sneeuwstorm, maar als je dat wilt, gaat het niet lukken. Ja. Lin, dat is ook wat jullie voorstellen, een andere. Ja. Kunnen we te zeggen tegen de Chinezen en de Indiërs van uh, leven zoals Amerikanen? D dat kan, kan niet. Geen goed idee. Je moet het anders doen. Dat is inderdaad geen goed idee. Dat gaat niet lukken. En het is ook, het begint ook wel. Zoals we ook al zien zijn Speech kwam heel erg naar voren van. Uh, alles is met alles verbonden. Weet je wel? En als je dat echt beseft. Als je als ik hier bijvoorbeeld op Schelling, als je s'nachts hier naar de sterren kijkt... je ziet echt een melkweg en je hoort de zee op de achtergrond. Je, je voelt gewoon zo'n zo echte, echte ja, verbondenheid met alles wat, wat er is. Weet je wel? En alle, het, het is allemaal... Eén uiteindelijk. En als je echt iedereen op de wereld daar zich van zou doordrinken, dan zou je echt wel andere keuzes gaan maken. Dan ga je gewoon minder vlees eten. Dan ga je inderdaad niet op de fiets naar je werk. Of dan ga je uh, ja, gewoon op andere partijen stemmen. Dan ga je, je kan zoveel... Het is allemaal een... Uh, ik vind het zo jammer dat vaak mensen... Um, zich machteloos voelen, alsof zij buiten het systeem ja. staan. Maar de, het systeem is uiteindelijk natuurlijk gewoon een, een consequentie... en optelsom van al onze keuzes. Ja. Ja. Witte, ik hoorde jou ademhalen. Ja, gelukkig. Helemaal eens, en ik wil helemaal niet wat halen... maar wat er net gebeurde, wat er eigenlijk net gebeurde bij Wubbo... en waar, waardoor ik denk dat het echt wel kan... Uh, uh, met 9 miljard mensen op deze aardkloot leven... En uiteindelijk wat we willen gelukkig zijn, dat kan namelijk. En het bijzondere wat Wubbo deed, eh, wetenschapper zang een, een rekenmeester... die eigenlijk met die dingen bezig was, techniek... die had het nu over geloof en over liefde. En ik denk dat dat uh, de, de opening gaat worden... waardoor wij anders met elkaar omgaan. Waardoor de wereld er anders uit gaat zien. Ja. En hij zegt, ja, er zou een nieuw geloof... Er worden steeds meer mensen in een nieuw geloof. Want we zijn, hij zei letterlijk... 2% van de mensheid gaat maar over ratio... en de rest is geloof. Ja, dat is prachtig, Ruud. Maar nou is uh, Wubbo in de ruimte geweest... En ja. jij werd waarschijnlijk ook dat bijna iedere ruimtevaarder komt terug als ecoloog, want die heeft die schil gezien rond de aarde ja. en die is ja. begeisterd. Ja. Maar nu gaat het erom om, de rest van de wereld, hè, die, die, uh, die miljarden mensen, ook. Dat, wij, kijk, wij hier op Ter Schellingen, wij vinden dat allemaal wel. Ja. Maar hoe zorgen we er nou voor dat die anderen dat ook gaan? Ik kijk even naar Femke, want jij ja. bent natuurlijk ook dagelijks bezig met de praktijk. Nou, door, kijk, uh, wij leven helemaal niet duurzaam. Dus wij kunnen helemaal niet anderen de les leren over hoe het nee. moet. En uh, ons systeem is zo ontzettend onduurzaam... en zo, gaat zo slecht met mensen om... dat we hier bij onszelf moeten beginnen. En ons moeten gaan realiseren voorbij die crisis en voorbij die bezuinigingen... waar gaan wij in de toekomst onze welvaart nog op baseren? Als straks die gasbel leeg is... Hè, dan zijn wij overgeleverd aan de grillen van de wereldmarkt. Uh, dat zijn we nu ook al, maar dat gaat dan toenemen. Dus laten we ons realiseren... Kijk, we hebben een overvloed aan menselijke talenten en capaciteiten... en een schaarste aan grondstoffen. Laten we een godsnaam die welvaart op, dat over, op die overvloed gaan, gaan baseren. En die vragen, die moeten gesteld worden. En Springtij is een ideaal ja, moment van het jaar... om dat met mensen die daar allemaal hele goede ideeën over hebben... te delen en verder te ontwikkelen. En, en zie jij rond, rondom genoeg bedrijven, instanties, mensen die ertoe doen die daarin meegaan. Ja, dat zie ik. Het, het draagvlak voor dit soort ideeën neemt enorm toe. En uh, niet alleen bij de overheid, maar ook bij het bedrijfsleven. Ja. En uh, wij werken nauw samen met uh, belastingexperts van de Big Four... dus van Deloitte, Ernst Young, KPMG en PwC... die eigenlijk met ons samen een voorstel voor Nederland uh, gaan formuleren. Nou, las ik vanmorgen nog op de website van Trouw... dat er, was was er een enquête gedaan... Uh, dat, dat een, een groot deel van de Nederlanders... in ieder geval de Nederlanders die gereageerd hadden... op die enquête, op die site... Uh, zich helemaal niet zo enorm zorgen maken over die opwarming. Of er misschien zelfs niet eens in geloven... dat er nu een wereldbedreigende opwarming aan de gang is. En ja, ik geloof dat in Engeland het toch... ligt het nog extremer Daar... Mijn tijd zal het wel duren. Dat is natuurlijk de instelling van de meeste mensen. Ja, precies. En dat is in heel veel opzichten ook zo. waterschaarste treft nu al 700 miljoen mensen mm -hmm. in 40 landen. Maar ons nog net even niet. Maar onze producten komen wel uit die landen. Dus als wij straks nog steeds hè, onze welvaart op deze manier invullen... dat gaat hem gewoon niet worden. En dat, dat zien beleidsmakers, dat zien ondernemers... als geen andere, want die zien allemaal de wereld veranderen en de grondstofstromen uh, die er nodig zijn voor hun producten. Dus juist daar hè, komt nu een beweging op gang om uh, de, de kennis toe te laten nemen, maar ook te ontwikkelen van hoe, de, hoe moeten we het dan gaan doen. Nou nemen jullie straks allemaal weer de boot terug naar het vasteland, neem ik aan. Even een rondje langs. Nee, zo nee. Dus, Wouter Schudden. Je blijft hier voor eeuwig op het eiland. Wouter, ja. gaat, een, Wouter gaat een landroof gaat kopen. Uh... Uh... <lacht> Over het, het jaloers. Schuren. Wouter komt ik, van het eiland. Ik, ik, ik woon hier natuurlijk uh, ook. Natuurlijk, ja. dus, uh, en uh, naar de wal, dat betekent dat ik de autoradio moet aanzetten. en hoor dat er een file hier en daar staat. Maar ik bedoel het ook een beetje overdrachtelijk. in de zin, zin van ja. wat, ga je, wat ga je buiten het eiland verder mee? Wat neem je mee en wat, hoe nu, wat is de volgende stap? Volgende we zitten stap is nu hier. We, ja, de innovatie die we hier hebben gezien, al die innovaties, die worden binnenkort uitgereikt op een uh, grote bijeenkomst. En uh, de jury waar ik in zit, komt dinsdag bij elkaar, dus dat is de eerste taak op dinsdag. En een um, aantal dagen later dan. Maar dat is ik... allemaal hier, dus begrijp ik. Nee, nee, dat is in Amsterdam. Oh, toch ik die boot? Nee, daar wou ik Amst... even heen. Ja. Ik moet weer naar Amsterdam. Ja, ik moet de file weer in. Ja, okay. ja vreselijk. Nou, nog een paar slotwoorden. Wie heeft nog iets? Ruud, neem jij nog iets mee? Ga jij nog iets uitdragen hier na de dag van vandaag? Ja, nou ja, ik, nogmaals, uh, dat ik ervan overtuigd ben dat het paradijs op aarde mogelijk is. Dus we moeten gaan zorgen dat we. Vorig jaar ging ik hier weg als verzetstrijder. We moeten ze allemaal doodmaken die, die niet mee willen doen. En ik ben daarop teruggekomen, dus ik her Overweeg dat en zegt, nee, we moeten, ze, we moeten gaan verzoenen. Overleg. En, eh, nee, ja, samen. niet samen doen. En eh, het, de wereld is niet alleen op het gebied van klimaat... maar ook op het gebied van pensioenen, gezondheidszorg... Eh, het financiële systeem. Het is failliet. Dus we moeten wel, het is dus een systeemfout... waar ook het klimaat van, eh, onderdoor, aan onderdoor gaat. Dus ik zou zeggen, die systeemfout aanpakken... en eh, met elkaar een samen. prachtig leven. Samen, het, ja, het kan niet anders. We kennen het. het. Kan het. het. Dat is het. Dat Heel het. hartelijk bedankt de mensen hier <laughs> aan tafel. Uh, <laughs> en u allemaal thuis een hele ja. prettige zondag. Daag. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie. NEC Vitesse. Is dan twee tegenstanders bij via Pruppen blijft Vitesse in balbezit. Het flitsen in de perstribune en de slotfase in langs de lijn. En ook heren Wijnkambuur. De verdiende gelijkmaker in de laatste minuut. Bije ado En de schot is dat, maar een centimeter naast gaan. half 5, 20, Groningen. Dus nu moet je wel wat aardig laten zien. Bal voor de goal doelpunt. Verder het WKW-renal op de weg. Motorsport, hockey en basketbal.